4 uur. Dit is Mautschreurs met het NOS Journaal. Ilgun hoeft voorlopig niet voor de rechter te komen. Het Openbaar Ministerie heeft de zaak tegen hem geseponeerd. Ilgun zou het Zaandamse gemeenteraadslid Juliette Rot hebben bedreigd. Maar na onderzoek heeft justitie niets strafbaars kunnen vinden. Wel kan Rot nog beroep aantekenen tegen de beslissing? Het Openbaar Ministerie beoordeelt nog wel andere aangiftes tegen Ilgoen. Zo wordt een video bekeken van de vlogger... waarin er wordt gedreigd met boksbeugels en stroomstootwapens. Twee tbs'ers die in een kliniek met elkaar trouwden... mogen niet samen in dezelfde instelling wonen. De twee mannen leerden elkaar kennen in de pompenkliniek bij Nijmegen. Ze werden verliefd en trouwden vorig jaar... Na de huwelijksdag hebben de twee elkaar niet meer gezien... omdat een van de twee mannen werd overgeplaatst naar een kliniek in Vught. Hij stapte naar de rechter en die heeft nu geoordeeld... dat zijn partner in de TBS-kliniek bij Nijmegen moet blijven... omdat het regime daar strenger is en meer structuur biedt. ChristenUnie-lijsttrekker Segers heeft op een partijcongres... in Nijkerk hard uitgehaald naar premier Rutte... Hij vindt dat de VVD-leider er verantwoordelijk voor is dat gezinnen met één kostwinner zes keer zoveel belasting moeten betalen als twee verdieners. Segers bestempelt Rutte en zijn kabinet als vijand van gezinnen. In het nieuwe verkiezingsprogramma van de ChristenUnie staat het gezin opnieuw centraal.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 Het weer vanavond koelt het af naar 3 graden tot lokaal iets onder 0. Vannacht bewolkt en wat regen. Morgen in de loop van de dag overal zondag bij maxima van ongeveer 8 graden. En dit was het. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnlandsmaan bij de AWB. Bij Amsterdam is de A10 Oost dicht bij de Zeeburger Tunnel. Dat komt door werkzaamheden. En daardoor is het extra druk aan de zuid- en westkant van Amsterdam. Op de A10 de Ringweg, daar staat tussen knooppunt Watergraafsmeer en de Koentunnel... bij elkaar 13 kilometer richting Zaanstad. En op de A5 vanuit Hoofddorp tussen Westpoort en de A10 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 en dan een kort overzicht van alle organisaties... Uh, die vanuit uh, de bewonersantwoord genomineerd zijn. Nou, en dan zijn wij dan alweer aanbeland om rond half zes. Dus dan zijn we weer een stuk verder. Oké. Okay. En daarna, daarna gaat bekend worden wie, uh, wie de prijs gaat winnen. Nou, ik ga het gewoon vragen zo meteen. Ja, he, ja. Nee, dan dus zijn we ook van die spanning af. Dus uh, vind ik een goed plan. Ja, is uh, is, he is, is, is he Hella in de buurt? Dan kan je meteen aan Hella even vragen. Of, uh, of Gerry uh. bijvoorbeeld... Nou ja, want ze zeggen niks. Ze zeggen helemaal niks. Nee, echt niet. Nee, echt niet. Nee, nee, nee. Niet, ja. Als ze mij zien lopen met die microfoon, dan vliegen ze alle kanten. Ja, dat, <laughs> dat, dat dacht ik al. Merk je enige spanning daarbinnen? Daar bij al die vrijwilligersorganisaties? Ja, gezonde spanning. Want, gezonde. Uh, gezonde spanning. Want we weten allemaal... Uh, we komen allemaal voor hetzelfde. Zo is dat. Allemaal, uh, de, uh, als hoofddoel hebben wij gewoon uh, dingen... Ja, hetzelfde gemeen...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 Ik ben in de Bruistablet. Ja, heerlijk hoor. Dat was Willem live vanaf Pluspunt. Om vier uur is het daar gestart en uit het Rijken van de Vrijwilligersprijs 2016. En CFM is erbij. Ja, op twee manieren. We zijn live op de radio. En we zijn ook nog eens een keertje genomineerd. We'll be passing by. And they'll be waiting time. Just waiting for new. And while the chasing dark.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 Net even een foto toegestuurd vanuit Pluspunt. Heel gezellig daar tijdens de vrijwilligersprijs 2016. Vanmiddag om 4 uur al daar gestart. ZFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, in het vorige uur hadden we natuurlijk een uitgebreid commentaar omtrent... de kwalie van de Formule 1 vanmorgen door onze eigen racecollega Willem van Densen. Maar je hebt ook nog ander nieuws.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 Dan uh, met nog één race te gaan voor Max zijn, uh, en zijn collega Formule 1-coureurs al voor het seizoen 2016 ten einde komt. In Nederland verwacht nog meer succes dan dit jaar in 2017. Tot zover. Ja, en dan uh, morgen de slofjes. Want ik zat uh, vanmorgen even naar de. Naar de...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 Reug, hè? Maar wel lekker deze van de Handsome Poets. En Sky on Fire. Nou, de Sky staat on fire uh, bij uh, Pluspunt uh, in Salford. Had je nou net een uh, telefoontje vanuit uh, Pluspunt? Ja, hij, hij had een knopje ingedrukt. Dus ik kreeg verbinding. Met oh, maar okay. dat, mocht, dat mocht eigenlijk niet. Want we nee, zijn nu bezig met de, de, de pitches van de, de vijf vrijwilligersorganisaties. Die uh, hun verhaaltje mogen doen waarom zij uh, A genomineerd zijn. En B waarom ze graag in de aanmerking willen komen voor de vrijwilligersprijs. Maar goed, uh, later in het programma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 Roy heeft de presentatie goed gedaan. Was top. De Zo, de is de spanning stijgt. Dus dat uh, onderdeel is voor, zit voor CFM erop. En wij gaan gewoon uh, rustig wel even door met de uitzending... totdat uh, Willem weer inbreekt. Zo is dat. Goed. Ja. Uh, nog meer autonieuws. Uh, uh, we hebben dus de Formule 1 morgen... maar je hebt tegenwoordig ook de Formule 1. E. Heb je daar al eens naar gekeken? Ja, die elektrische uh, Formule-auto's. <laughs> Formule ja, klopt. Ja, ja, ja, je hoort ze niet, hè? Nee, je, je, je <laughs> de ziet de ze mee, wel, maar je ja. hoort ja. ze niet.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 maar heeft hier nu geen last van. Natuurlijk is het wel een punt van aandacht... en zal er bij de jaarlijkse enting altijd goed naar haar hart geluisterd moeten worden. Wie, uh, wie bezorgt lieve Liesje fijne feestdagen en adopteert haar? En waar verblijft Liesje? Liesje verblijft momenteel in het dierentehuis... Kennemerland, Keesomstraat 5, te Zandvoort. En het dierentehuis is geopend van maandag tot en met zaterdag tussen 11 en 4 uur... en telefonisch bereikbaar op 571-3888...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 Van uh, alle Holland Casino's in Nederland. Die hebben de afgelopen week kunnen genieten van een geweldig feest georganiseerd uh, door uh, Holland Casino. En wie traden daar ook op? Ja, ze bestaan nog steeds. Deze groep uh, Spargo. Vandaar even voor uh, alle Hond Holland Casino-medewerkers. Uh, Draaien we de One Night Affair. De One Night Affair. Ja. Dan schakelen ik we meteen weer over naar Willem Bruis.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 Hij zegt tegen mij, heb jij nog schoonmaakmiddelen in de oude stad? Nou, toevallig heb ik... Ja, een beetje... Nee, we zeggen het niet. Nee, doen we niet. Nee, maar uh, het, is, uh, het is druk bij Pluspunt. Uh, de mensen uh, van de winkel zijn vertegenwoordigd. Uh, uh, ja, ieder team eigenlijk. Ik, uh, ik sta er nou wel een beetje verbaasd over uh, de enorme opkomst van, van de ZIWM-familie. Moet ik heel eerlijk zeggen. Het, is, uh, het loopt het loopt storm. Ik kan niet anders hè. En we hier nou, een gigantisch ding van de KNRM voor de deur waar ik net tegenaan liep. Een reddingsboot. 20 jaar. Nee, ja, een reddingsboot. <laughs> dat is de, de kushulpverleningauto. Is dat, oh, de KNRM. die. Ja. ja. En dat ding staat klaar, want op het moment dat er dus een calamiteit is... springen ze als idioot in die auto en dan gaan ze weg. Dus, en nu hoop ik natuurlijk niet dat er iets gebeurt, maar toch...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 de normale uh, manier van leven, zeg maar... dat je toch iets, iets, iets in huis hebt, zeg maar, of, of wat dan ook. Daar haal je het gewoon weg. Ja, en, ja, en wie, de, wie... Heel eerlijk gezegd, ik ben niet zo emotioneel, maar dan ben ik een beetje emotioneel. Hé, hey, oké. Okay. Ja. Hey, Willem, wie deed de, de die presentatie voor de ruilwinkel? Uh, uh, een, een dame, ja, of niet? Kan ik, kan ik er iets mee winnen? Een dame, je? ja, wie was het? Mona Meijer, ja. bijvoorbeeld? Ik zeg maar wat. Ja, geloof ik wel, ja, wel, ja. Ja, oké. Okay. Ja. Bij deze, heb ik een prijs gewonnen dan, of niet? <laughs> Jij hier aan bitterballen. Bitterballen. Lekker. Ja. lekker. Ja, ja, ja. Oké, okay, Willem. Uh, nou, We komen... Uh, ja, de, de, de, de bekendmaking, hoe laat verwacht je die? Rond half zes? Nou ja, Niek Nick, zal me wel even een intro doen. Een intro praatje doen. En dan overgaan tot... Maar goed, ik kan niet à la minuut zeggen van... Huppakee jongens, bel mij maar. Nee, nee, nee. Je stuurt eerst even een appje naar, naar ons. Dan wel na vijf na uur naar Fred...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 heart just raced so much faster I drum myself in your holy water And both my eyes just got so much brighter And I saw God, oh, he so much closer In the dark, I see your smile Do you feel my heat?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 ja inderdaad, ik zei het al een hele andere uitvoering hè? dit Jordan Imani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 Ja, ja, maar we hebben wel een hele andere lekker hoor. Uit uh, begin jaren tachtig. De Nederlandse band Vitesse. Luister nog een keer naar hun grootste hit. Hier is uh, Rosaline. Can we see Dat vind ik wel leuk om te zien, hè? dat uh, de gasten van vandaag lekker meedoen met deze gauwe ouwe van uh, Vitesse en Rosaline. Heerlijk plaatje, hè? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Uh, Hij is inmiddels aangeschoven, jawel, onze eigen collega Fred, hij, hij is er weer in hij de is er studio. Weer. Een hele Hoe is goede het middag. nou met je jongen? Ja, nou was ja, je een ja. beetje ziekjes? Uh, een beetje ziekjes, ja. We hmm. zijn al een beetje opgeknapt natuurlijk, dus okay, anders, gelukkig. anders was ik vandaag hier niet. Nee, nee, nee, nee, we zijn heel blij uh, je weer te zien.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 Uh, ja, voor, de, voor de ouderen onder ons uh, wel bekend. En Brian Strikker hebben we in het tweede uur. Die gaan we ook bellen. Oké, okay, dus weer een uh, mooie uitzending zo dadelijk. Entertainment for you na vijf uur bij CFM. Ja, en uh, natuurlijk een heleboel lekkere muziek. Oké, okay, nou we gaan zeker luisteren naar je, Fred. Graag. Ik ben heel erg benieuwd. En dan wachten we eventjes uh, of we verbinding kunnen krijgen met uh, Pluspunt. Ja, ook dat De nog. vrijwilligersprijs 2016 uh, ja. is daar inmiddels uh, uitgereikt. En hij mag onder de knop. krijgen een seintje. Jawel. Dat betekent dat we live verbinding hebben nee, met... Nee, uh, nee, nee, oh. nee, nee, nee. nee. Ja, we, houden, uh, we houden hem even onder de knop. De oh, we houden onder de knop. De burgemeester is nu aan het praten. Oké, okay. ja, dan gaan we even luisteren, Nee, of niet? Ja. ja. Oké. Okay. gaat Ja, het is, uh, het is inderdaad uh, wel heel erg uh, zachtjes uh, wat we meekrijgen, Willem. Dus uh, we houden we het uh, hier uh, gewoon eventjes uh, bij. Nou, volgens mij bent u er wel. Oh, dit is beter.